Uur. Jeroen van Kamp met het NRS Journal. De uitzending van RTO de Boulevard gaat vanavond niet door. omdat er een ernstige dreiging binnen is gekomen. De studio ligt aan het Leidseplein in Amsterdam. RTL zegt gewaarschuwd te zijn door de lokale autoriteiten in de stad. Het is niet duidelijk of de dreiging iets te maken heeft met de aanslag op Peter R. de Vries dinsdag. De misdaadjournalist werd na zijn optreden in RTO Boulevard. in de buurt van de studio op straat neergeschoten. Peter R. de Vries raakte daarbij zwaar gewond. Hij ligt voor zover bekend nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 10.345 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ruim negen keer zoveel als een week geleden. Sinds eind december lag het aantal besmettingen op één dag niet zo hoog als vandaag. De ziekenhuisbezetting daalt vooralsnog. Er liggen nu 205 besmette mensen in het ziekenhuis. Eén minder dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 82 op de intensive care. De Tweede Kamer komt terug van recess vanwege de coronamaatregelen die gisteren zijn aangekondigd. En woensdag is er een debat. Het CDA-partijbestuur is opgestapt na de presentatie van een intern rapport over de tegenvallende verkiezingscampagne. Interimvoorzitter Marnix van Rij, die de eerder opgestapte Rutger Ploem vervangt, blijft wel aan. Een commissie concludeert dat het CDA geen lijsttrekkersverkiezingen meer moet houden, omdat die van vorig jaar de eenheid hebben ondermijnd. Winnaar Hugo de Jonge trok zich later terug en met Wopke Hoekstra verloor de partij vier van de 19 zetels. Een in Nederland opgegeven coronapatiënt is in Turkije deels hersteld van het virus. De 47-jarige man met de Turkse nationaliteit lag sinds eind januari in het Turkse ziekenhuis. Zijn zoon wilde niet accepteren dat de Nederlandse artsen geen kans op herstel meer zagen... waarop de Turkse regering hem liet ophalen. Inmiddels is hij van de beademing af en kan hij weer een beetje communiceren. De man vloog gisteren terug naar Nederland. Het weer, de zon komt de komende uren steeds lastiger door de bewolking. Vooral in het zuiden volgen er ook buien, soms met onweer. Het is een graad of 22. Morgen of toe zon, lokaal kans op onweer en opnieuw zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat al de hele dag file op de A7 door wegwerkzaamheden. Ter hoogte van horen heb je in beide richtingen nu 5 minuten vertraging.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 is de zomer van ZFM. Met. Met nu Entertainment For You. Zo, en dan zijn we weer welkom in de tweede uur van en Entertainment For You. Ja... Eerst, je bent er nog. Ik ben er nog, ja hoor, ik ben Ja, er. ik bedoel, ja, de klok uh, loopt niet helemaal. Je loopt helemaal, achter, uh, hè? <laughs> Nou, dat gevoel heb ik ook wel eens hoor, dat ik achterloop. Dus. Ja, nou ja, maar niet zover. Uh. Nee, er zit uh, niet ja, dus. We zaten ja. ineens in het nieuws, dus uh, Je was ja. scherp, je was op tijd. Ja, ja. Je was op tijd. <laughs> hey, uh, ja we hebben dan een hurt nog klaarstaan, het is ons gelukt. Het is gelukt, uh, ja. ja, ja, ja. Dus uh, we gaan hem nog eventjes beluisteren. Mooi. En dan nemen we afscheid van elkaar. Nou, dat toch? denk ik niet. Nou ja, niet in die, in die zin. Ik doe die maar... doe ik <laughs> je nog draaien toch? Mag ik hopen? Die gaan we ook nog draaien. Ja, ja. Maar deze in ieder geval gaan we nu even draaien. Super. En dan doen we ter afsluiting. Uh, ja, ik doe wat ik doe. Super, super. Nou, kom maar. Ja, heel, heel, ja, maar Het uh, ja, klonk, uh, klonk best goed. Dankjewel. Zeg ik, het is. Uh, ja, oh nee, jammer van een klein beetje echo. Maar ja, dat legt ja, dat leg dat leg leg niet aan jou, maar ja, aan ja. De, degene ja. die uh, het opgenomen hebben en het, het geluid regelen eigenlijk. Ja, ja, ja, klopt. Maar ja, goed. De, op zich heb ik het nog wel uh, redelijk goed neergezet. Ja, toch? Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Hey, um, Jouw nieuwe zing, Ja. Ik doe wat ik doe. Ik he? doe wat ik doe. Ja. Astrid Nijg. Ja. In een nieuw jasje. Ja. Door velzen. En uh, ja, hoe, hoe, is, hoe ben je op het idee gekomen om dit nummer te gaan doen? Nou, samen met het management van Hollands Geluid uh, zaten we oké, okay, wat gaan we nu doen? De is op leuk aangeslagen. Wat gaan we nu doen? Ja, denken, denken. En op een gegeven moment, ja, net wat je zegt, afgelopen jaar hebben we natuurlijk met z'n allen uh, uh, heel wat meegemaakt. Ja. En... Uh, ja, dan je, je, je wil eigenlijk, want zo ben ik nou ook, want ik kom best wel robuust over en hup, we doen het allemaal even, ja. uh, maar ik, ben ook, ik heb ook een kwetsbare kant, en uh, die niet iedereen ziet, uiteraard. Nou, die en die soms, ik wil vaak ook wel een beetje, proberen een, een, een boodschap in een nummer weg te zetten, hè? net als met geniet van het leven, ja. dan zeg ik, ja, joh, geniet gewoon van het leven, want voordat je het weet is het gewoon voorbij. Ja. Ja. Uh, en, um, toen had ik op een gegeven moment, ja, maar dit is eigenlijk gewoon het nummer. Want als je eigenlijk ziet wat er eigenlijk nu allemaal weer aan de hand is. Als je alleen maar kijkt naar het voetbal, dat, dat, dat, dat gereute met teut over de, wel of geen regenboog, aanvoerders, aanvoerders, band. Jongens, waar zijn we nou mee bezig? Ja, uh, Doe gewoon. Ja. Uh, laat de mensen lekker zijn wie ze willen zijn. Als ja, zij daar gelukkig mee zijn en ja. jou daar niet meer lastig vallen. Ja. Wat is dan het probleem? Ja. En zoek ook een tussenweg. Ja, mensen bemoeien zich. Terugjaar met elkaar. Ja, maar er wordt niet dit, dit, meer nagedacht. Er wordt niet nee. meer, meer, meer. Kijk, ik ben natuurlijk supervisor. Dus. Ja. Dan, nou ja, ik, heb, ik kan gerust zeggen dat ik met de hele wereld gewerkt heb. Want ja. ik heb op het vliegveld gewerkt. Ik heb overal gewerkt. Ja. En daar kom je dus gewoon uh, allerlei culturen tegen. En. Um, het mooiste van, uh, van supervisor zijn is. Uh, dat ik het een hele uitdaging vind. om, om dus verschillende culturen. Want iedereen heeft zijn eigen benadering nodig. Hè. Ja. En om dan toch iedereen zo ver te krijgen dat je wel allemaal door diezelfde deur kan. En, en verdiep je gewoon eens een keer wat meer in, in waarom iemand zo is. Wat is normaal in, in, in hun cultuur? Wat is normaal? Hoe communiceren zij? Hoe articuleerden zij? Ja. En ik, ik heb het laatst ook wel als voorbeeld gebruikt. Ik had bijvoorbeeld Surinaamse collega's. Nou, ik kon er maar lezen en schrijven... En, en, nou ja, eigenlijk met, met alle culturen wel. Uh, maar als ik dan als een voorbeeld noem. En, wat, ik, wat mijn ervaring is, laat ik het zo zeggen. Is als iemand zegt: hé hey joh, waar ga je? Ja. Dan is als wij dat tegen elkaar zeggen. Dan denk je bij jou, ik weet het niet hoor, maar uh, waar bemoei jij je mee? Ja. Op zo'n toon, weet ja, ja, ja, ja. Je? Maar dit is de manier op deze toon communiceren zij. Ja. En als je dat gewoon een klein beetje verdiept. Dan weet je dat als zij op zo'n toon tegen jou praten, dat het niet denigrerend is dat ze er niks mee bedoelen... maar dat dat gewoon hun manier van communiceren is. Ja. Als je daar een klein beetje in verdiept... dan zal je zien dat er heel veel misverstanden... niet ja. eens nodig zijn. Nee, ik... Maar we, de, we ik, nemen de tijd er niet meer voor. Ik, ik ken het. <laughs> ja, snap je? We ja. nemen de tijd niet Het is zo en jij doet dat... en de hup, meteen ja. een oordeel klaar... en we gaan er niet over verder. Nee, jongens, zoek nou eens wat rust... Ja. En, en, en probeer bij elkaar op een punt te komen... Uh, elkaar tegemoet te komen... dat je wel door diezelfde deur in kan... En dat, ja, dat vind ik gewoon heel mooi van mijn, van mijn baan als, als supervisor zijn. En, en dat is nu ook gewoon weer heel erg aan de gang. En dat nummer was natuurlijk ook in 1973 een hele hijsa. Want hè, het is ja, ook geboycott ja, ja, geweest. Ja, ja, ja. Omdat het ook te feministisch is. En nou ja, noem het dan... Nou, toen was het nog veel erger dan nu. Ik kwam net zeggen. Ja, weet je. We ja, praten dus, dus, een beetje inderdaad jaren zeventig. Ja, maar ja, daar was het echt helemaal. Daar ja, ja, ja. viel je gelijk op als je ja. het anders deed. En uh, uh, dat is toen ook nog geboycott geweest. Ja. En daarna is het alsnog een hit geworden. Dus we zaten echt kijken. Van, ja, wat, wat nu speelt deze tijd? Ik zei, ja, ja, ik doe wat ik doe. Ja, bam. Ja, ja dus luister, Kijk, het, er wordt wel over hoe een, een, een, een prostituee werkt. Laat me zeggen. Ja, ja. Dat wordt dan als voorbeeld genoemd. Maar zo is het wel. Kijk, zolang ja. die mensen het uit eigen belang en, en zelf doen... Dan, en zij daar gelukkig mee staan, ja. laat ze gaan. Wie ja. ben jij om je ja. daarmee te bemoeien? Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook een slecht mens is. Snap nee, absoluut, je? Ja, en dat geldt ja, het nummer ook. Ja, he? Want ja. dan gaat ze nee, voor de moeder ook ko op zijn reis naar Canada... met de ja, zusje gaat ze winkelen. winkelen ja, ja. Dus, ze is geen slecht mens. Alleen omdat ze dan een sekswerker ja, iets, zou iets, zijn... Ja, iets, iets dan ben je maar iets anders als uh, mee, meest... Ja, ja. Uh, uh, Hey, je moet eigenlijk, uh, zoals hier uh, altijd zeggen, in hokjes denken. Ja, maar daar moet je mis vanaf. Dat, dat, uh, Want daardoor zijn we waar we nu zijn. Ja, ja dat is inderdaad. gewoon zo. Kijk, en je kent niet iedereen door de deur en dat zal ook niet altijd lukken. Natuurlijk, dat kom je ook tegen. Ook ik maak dat mee. Maar grotendeels is het gewoon als je even de tijd neemt om je te verdiepen in de persoon achter datgene waar jij dus van schrikt of waar jij uh, uh, uh, tegenop kijkt, als zijnde van, nou, ik weet het niet hoor. Het heeft niets met de persoon in kwestie te maken. Ik en die kan heel is, goed voor jou zijn. Nou, en dat vind ik gewoon jammer. En dan, dat wil ik dus wel nu wel zeggen. Want we hebben elkaar ook juist nu heel hard nodig. Ja. Hè, om het toch leefbaar te maken. Voor ja, elkaar. inderdaad. En, en, en nou ja, dan vind ik een lekker nummertje. hup huppatee, huppatee. Maar luister ook meteen even naar de boodschap die het uh, ja. teweeg brengt. Ja. En, en wat het verhaal wat de rode lijn is. Ja. Uh, en dat, dat hoop ik dat het over mag komen. Nou ja, goed. Ik heb, ik heb de grootste complimenten. Mogen ontvangen van Astrid Nijhalen zelf. En uh, ja, een nou ja, mooie compliment kan je niet krijgen. Daar ben ik zo ja. trots op. Dan gaan heb maar. ik het toch goed gedaan. We gaan we draaien. Dankjewel. Nou, doe je jas uit en warm eerst je handen. Want koude jatten naar mijn lijf, daar wil ik van.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 We doen, ach kom nou, we doen wat we doen. Ach kom nou, we doen wat we doen. We doen wat we doen. Is van Velzen hier nog aanwezig in ja. de studio. De tweede uur was niet de planning, maar goed. De ja, gezellig. Hey, het is gezellig. En uh, ja, de klok die gooien we de deur uit. Ja, dat kan ook allemaal niet meer. Dan kom ik nooit thuis als je afloopt. Nee, daarom. Hey, maar, uh, ja. Ik uh, wil jou toch bedanken voor het ja, tijd hier, hier naartoe natuurlijk. En uh, ja, ondanks het uh, parkeer, parkeerprobleem hier waar je nou, tegenaan liet. ja, maar is wat thuis. Nee, ik zeg, het is ook wel logisch. Hè? Want dat zeg ik bij mij in de buurt ook. Mensen hebben soms vier, vijf auto's. Ja. Ik kom wel eens terug, ik moet mijn auto vier blokken verder op zetten. Ja, maar ja, <laughs> dus dus in dit logisch. geval heeft, heeft het ook te maken met de, met de Formule 1. Eh, en en ja. de Grand Prix en alles wat hier eh, plaatsvindt natuurlijk dit jaar eh, hier ja. in Zandvoort. Dus uh, ja, aan en de ene kant is begrijpelijk. Maar ja. aan de andere kant... Ja, is Als je de, het niet op rekening is het even, eigenlijk niks geregeld. Ook voor ons niet. Uh, nee, dat de, vind ik wel raar. Het is een erkend wat hier bekend is. Ja, nou ja... Laten we het daarop houden. Dat is interessant wat. Dat ze het vergeten zijn. Hè? Ja, was nee, super het dat ik uh, hier mo mocht zijn. Ja. En wellicht zien we elkaar de volgende keer weer? Ik hoop het wel. Jawel, ja, we ik, bedoel, uh, ik, ik, ik blijf je volgen. Super. En uh, mensen kunnen jou ook uh, op de site eventueel, als er wat nieuws bij komt, uh, zetten. Ja. natuurlijk ook op de site bij mij, www.hemmartiesten.nl. Ja. Nou, kunnen mensen altijd uh, bij nieuws uh, het, het vinkje nieuws, kunnen ze dan eventjes kijken hoe of wat? Ja, ja. ja uh, en gewoon YouTube dan en, en, en Facebook. En uh, ja, bij het Hollands geluid, uiteraard. Ja, ze, uh, ja voor, voor boekingen kunnen ze ook bij, bij jou op Facebook uh, ja, daarvoor ja. reageren. En dit. Ja, ja, ja. En uh, de mail, kunt ook mail, gewoon svelze at Dat kan ook. Of Instagram, s underscore van underscore Velsen. Dus ja, genoeg... Uh, en een website, dat, uh, dat uh, ligt in de planning. Oké. Okay. Wanneer zeg ik het niet, maar... <laughs> ligt <er> wel. <laughs> nee, maar goed, hij ligt in de, in de planning inderdaad. Dus uh, ja, hou het allemaal in de gaten. En uh, ja, ja mocht, uh, mocht hij actief worden, uh, ja, zetten we hem erbij. Doen we. Hartstikke goed. Dankjewel. je wel. Oké. Ik zou zeggen, nou ja, een kleine rit, maar ah, wel thuis. Dankjewel. En tot de volgende keer. Oké, okay, doei Oké, doei doei. Okay, doei, doei. Ben ik... Van en fluistert naar zacht. Ik wil niet. Door de dichte deur. Hij hoort zijn moeder huilen. Door de dichte deur. De andere deur gaat open en zijn vader komt eruit gelopen. en uh, hij had het over scheiden. En, ja, Els uh, S van, Velsen. Ja, S van Velsen was hier aanwezig in de studio. S nog bedankt. En uh, we gaan uh, kijken naar Jannes. En uh, nog steeds zijn we samen. Blijven lekker bij natuurlijk. Uh, tot acht uur. Tot uur? Nee, tot zeven uur. Hey, ik ben helemaal van mijn apparaatool. Ja, ik, ik zit er nog niet helemaal lekker in.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 Mijn hart al verder Ja, nog steeds zijn we samen En ik zou voor altijd naast jou staan Ook als de jaren komen en gaan Blijf ik bij jou Ja, nog steeds zijn we samen En er komt niemand tussen ons twee Ik neem jou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 ik neem jou in mijn hart mee. Heel die jou altijd in mijn hart met zo he dat was hij dan Jannes en zo. nog steeds zijn we samen nou Bert ook nog met zijn bedpoes. ja wat dacht jij mijn bedpoes die gaat niet gauw die kom ik nooit vanaf <laughs> ah, gelukkig niet hoor <laughs> nee nou, dat wil je ook niet vanaf toch nee absoluut niet zeg, nee. dat was bij binnen een hè. Dus, uh, dat kan je wel stellen, ja. ja. Zeker, zeker daar in het Amsterdam, hè? Ja, ja. Hou, hou op, hou op. Leg af. Nee, dat... We uh, en ik zijn er niet blij om, zal ik je zeggen. Nee, nee, dat, nee. On, ons café, dat is onder de galmische. Ik ben blij dat, dat, dat, dat het plaat is. Want, dat, daar ben je er niet blij van, jongen. Kijk, anderhalve meter, jongen. Waar ja. ik geloof ik twintig vierkante meter... daar kunnen net vier mannen in, zeg maar. Ja. <laughs> Het erge vind ik ook nog van de week wat ons is gebeurd. Bert en ik hadden een snappeltje en we zouden gaan optreden. En we dachten, we komen eraan. He, we hebben dik een uur gereden. Dan ben je nog een uur van tevoren ben je thuis ook nog bezig om alles voor elkaar te krijgen. En we komen eraan zetten. We dacht je, wat? Of we eventjes ons wilden laten testen? Ik dacht, nou, nee, ik het niet. Ik zeg met, met zo'n ding in je neus. Ik zeggen ja, met zo'n ding in je neus. Ik zeg, daar nou, van, mijn god, nou, nooit niet, absoluut niet. Nou, ja, maar iedereen, alle kartiers die moeten getest ge, ge, ge, worden hier. Ik zeg, nou, deze jongens niet. Dus, nou, dan ga ik dan maar eventjes kijken of, uh, of we er een uitzonderlijke worden gemaakt. Ja. Er een wijfje komt eraan zitten, Fred. Die zegt, ik kom hier even testen. Ik zeg, nou, het is net alsof je in een concentratiekamp zat, jongens. <lacht> ik niet goed van... Ja. Heel normaal, weet je. Kom het eventjes doen. Maar dat hadden ze niet van tevoren aangekondigd? Nee, nee ja, een beeldje, Een, een, een, een, een uur van tevoren. Nou, dat ging naar het kantoor waar, waar wij niet kwamen. Dus. Uh, ja. Nou, <laughs> we zijn, we zijn weggegaan. Ja. Ze waren zwaar beledigd. De wereld is op zijn kop, jongen. Het is niet normaal. Nee, nee dat, dat, dat slaat inderdaad nergens op. Tjonge jonge man, ik word er niet goed van en dan krijg je van de week, wat was het, uh, weer, weer die persconferentie hadden we gehad? Uh, gisteren was dat ja, toch? Ja, ja. Fred jongen. daar word je er niet goed van, die mensen die wordt, iedereen wordt er volgehouden, twee weken geleden, en dan kunnen we allemaal weer inpakken. Het is, <coughs> het is zo een, een, een manipulatie gedoe, He, wat zou ik doen met die jongeren, ik word er echt, ik, word, ik word, kan er boos worden, ik zal het je zeggen, het is toch niet normaal? Dat je die jongeren gaat in, in, ga injecteren met een goedje wat nog de boek staat als experimenteel. Ja, en weet, je, weet je wat ik zou zeggen? Oeh, dat is lekker. Ja. Nou, <laughs> <laughs> ja, dat is wel hard in je <laughs> Maar ja, jongen, dat is niet normaal. Die, jongen, die kinderen die worden gewoon onder druk gezet. En ja, dan wil je gewoon, als je die jonge leeftijd hebt, dan wil je meedoen. En je wil aan een feestje, en zo... Ja, dat is toch logisch. Zij is besmet, maar zij is ook ziek. Komen ze in het ziekenhuis? Nee, niet. Het is niks in hand. ja ik word er niet goed voor zo ze in hand. Maar goed, laten we maar ophouden. houden. Ik zal weg raken. Ja, er is altijd wel wat. Laten we het zo zeggen. Het corona momentje van en Bep. Ja, en dan ook nog hetgeen met Peter de Vries natuurlijk. Nou, ja, dat ook nog. Ja, ja. Laten we dat even niet vergeten. Nee. Ja, goed. Die, die kon natuurlijk, laten we wel wezen, die zit wel in de, in de kringen, ja ja, ja, ja, Die liep natuurlijk al jaren, stond hij op de nominatie. Die was wel een gevaarlijk werk met die jongen, doet het ja. Ik vind het een held, hoor, wat dat betreft. Maar ik zou het toch niet willen. Jongen, jongen zeg. Ja. En, en, en die, die, die ambtenjongen, jongen, hoe heet hij ook alweer, van, uh, van de Telegraaf? Uh, je bedoelt, zoals John van Heuvel? Ja. Ja, dat is toch ook zo'n misdaad verslaggever? Ja, ja, ja, klopt. Dat je dag en nacht met allemaal bewakers over mij... Ja. Jongens, jongens zeg. Dan denk je dat, dat je met een leuke man getrouwd bent als vrouw zijn dat heb je er allemaal bewakers bij kan Je bij. Je, kan, je, kan, je, <lacht> je krijgt... Een... <lacht> <lacht> ja. ja, ja, goed. Weet je, ik, ik denk dat... Uh, dat een, een ieder heeft daar natuurlijk zijn mening over. En uh, ja, uh, inderdaad... Uh, bepaalde vakken... Ja, dan moet je gewoon uh, ja, toch voorzichtig zijn. Ja, ja het, is, het is een held, hè? laten we wel wezen. Ja. Maar ja, een held hebben we nodig in deze tijd, absoluut. En, ja. uh, dat uh, geldt voor ons allemaal. Hij ja. moet een held zijn, ik moet een held zijn. We moeten gewoon gaan opstaan voor onszelf en uh, met elkaar. En, uh, ja. en wat dacht je, heb je trouwens, heb jij dat, dat clipje gezien, dat nieuwe clipje van Heineken? Ehm, uh, het schiet me wel iets in de geest. Dat, uh, maar maar ik, als je me vraagt uh, hoe dat er ook alweer uitzag. Nou, je ziet allemaal, het begint met: uh, het een gezellige uh, tropische nacht. Is, en dan gaat de camera gaat naar de toiletten. Dan uh, zie je gewoon dames voor het toilet. Er staan een lippenstift en zo. En dan komt er een man in. Dat zijn allemaal ouderen, zijn dat? Ja. En die, komen, die blijken in de discotheek te zitten en die gaan helemaal uit het dak. En die doen dan echt zo alsof ze gewoon jongeren zijn. Ze staan helemaal te dansen, te doen en ze rennen naar buiten. De shirt gaat uit en ze willen de C gaan ze in en zo. En dan zie je, dat is een hartstikke leuk, hè? Leuk gezellig, grappig. Ja. En als laatste zie je, uh, uh, weet, weet, hoe gaat die tekst ook weer? Hoe uh, oh gaat die nog even kijken? Ja, het is wel van een bekende, bekende melodie, hè? Ja, ja, ja, ja. Als je het op, hoe uh, heet dat liedje, the, the, the Night Is Young, en dan krijg je het einde, krijg je dus te zien, uh, even kijken, ik heb hem hier staan, geloof ik. Oh, dacht even, He, verdomme. Dacht even. <laughs> ik ben ook zo lekker handig. <laughs> ja, ja. Maar dat hebben we allemaal wel een keer, hoor. Kijk, de rennen is naar de C. Oh, ik ben viel. The Night Is Young. ...voor de vaccinated. <laughs> ja, maar dat is medische discriminatie. <laughs> ja. <laughs> ja. Het is gewoon zo. Ja, ja alleen het wordt toegelaten, hè? Ja, man, dat is niet normaal. Je komt nergens meer binnen zonder een, een, een prikje of een bewijsje of wat dan ook. Hoe noemen ze dat ook alweer? Een, een, een positieve discriminatie, hè? Ja, nou noem het maar positief. <laughs> <laughs> niet te al Fred. Ja, ja, jongen, laten we er maar over ophouden. wij nee, dit was ons Weekie. Ja. En, uh, ik zou zeggen, uh, ja, uh, gooi die, die, die eerste hit van ons er maar in, hè. Ja. Want, uh, ja, waar, waar, sta waar, waar sta jij? Ja, waar sta je in deze... Nou, ik, ik sta hier. Ik sta hier ja. in de studio. Ja, ik sta hier. <lacht> <lacht> See, jongen, ik wens je een hele fijne week. Nog een fijne uitzending, ook voor alle mensen. Niet gedreurd. Hou het hoofd koel en het hart warm. En dan zeg ik altijd maar... Ah juf, wat een Hey, Bert. En ik zou zeggen, Aju. geniet van het weekend, geniet van het weer. Aju, tot volgende week. Hey, tot volgende week. Hoi hoi. Waar sta jij als de nood aan de man komt? Waar sta jij als het echt nee? Ja, als het allemaal echt gebeurt, jongens. Zet, waar sta jij als het er even op aankomt? Sta je nog steeds op je benen met het vuur aan je schenen? Of ga je er vandoor? Leg ik met het virus in mijn nest? Nou, dat is lekker, dan ben je mooi klaar met. jij me madden als de vest? Oh, kom maar, mijn moeder de vrouw, raak jij volledig overstres. Je kijkt wel beter uit. Kijk jij dat hamster wel bent Dan ja, een extra blikje en, en heb ik straks makken jij met mij de bal oppakken? Of vul je liever je eigen zakken? En heb je maling aan de rest? Kom straks de buurvrouw van je uit? Geslagen door de eigen man Ach, die stakkerd Ze kan het leven niet meer aan Zeg! Waar ben jij dan? Ze weet niet waar Als ze net moet zoeken. Hij ramt daar recht in alle hoeken. Zou jij die vent alleen vervloeken? Of zeg je daar misschien wat van? Zou je dat leggen? We Natuurlijk ja, wel. Waar sta jij? Als de nood aan de man komt. Waar sta jij? Mijn stem wordt gesmoord. Oh, ben je dan op je mondje gevallen? Zeg het, waar sta jij? Hij zit er even op een Loop jij dan te zeiken? Kan ik het wel bekijken? Of ga je erin voort? Als ik het niet zo goed meer weet. Ach, mij En zelfs je voornaam steeds verkleed. Ik best overkomen. Mijn proef weer vol zit, maar oh, scheet. Haaren jakkes werd. Deel jij nog liever Wat Maar vestiger in de vallen de bommen om je oren knallen. Zou, Zou jij daar ook staan met z'n allen? Of interesseert het je gerecht? En als ik naar de pijpenmarkt ga, vind... waar sta jij? En smag hem me onthalen. En waar sta jij? Als ik een loodje heb geleerd. Waar sta jij? Zou jij mijn leven verhalen? Of sta jij dan te janken Met mij tussen plakken En er komt er niets van terecht, En als de erfenis vrij komt, Was jouw liefde dan echt? Of loop jij dan Trek je gauw aan je stutten en doe je niet wat je zegt. Staat de wereld in brand? Kijk jij dan weer? Steek je je kop in het zand? Of raak je volledig van de les? Waar sta jij als de nood aan de man komt? En waar sta jij als het echt nijpend wordt? Niet lullen, maar poetsen, jongens. Waar sta jij als het er even op aankomt? Sta je nog steeds op je benen met het vuur aan je schenen? Of ga jij er vandoor? We gaan we naar de galeriezen? Waar staat jij dan voor kiezen? Zou jij je bezetten, neem jij de kaal letten, of ga je ervoor? Na jaren vriend, Hij was mijn beste vriend Ging voor hem door het vuur En als ik over hem sprak Rankte jij over het stuur Ik had niks in de gaten Want er speelde achter mijn rug Nee, ik wil jou van mijn leven niet meer terug van de muur getrokken Want ik ben jou Meer dan zat Ik jouw foto Van de muur getrokken Sinds jij verdween Met je enorme rat Ik heb jouw foto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 Ik na jaren voor niet. Zo, dat was je dan, Pierre van Dam. En ik heb jouw foto van de muur getrokken. Dat was uh, ja de alarmschijf van de afgelopen week, natuurlijk. En uh, ja, dit was uh, de laatste dag van Pierre van Dam, als alarmschijf. Want er is weer een nieuw onderweg. En uh, ja, morgen is hij natuurlijk weer te bezichtigen. De nieuwe alarmschijf schijf op uh, zfmartiesten.nl. En uh, zo ook natuurlijk uh, ja, de nieuwe top, uh, top 5. Entertainer for You, Dutch top 5. Uh, ja, die is er morgen ook weer, uh, weer bij. En uh, ja, ik zou zeggen, neem een kijkje. We gaan naar de Julia, gezongen door Henk Damen.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 engel gezien op een zonnige dag Zo één die je nooit meer vergeten mag Met alles wat mannen in een vrouw willen zien Voor mij is zij echt veel meer dan een tien Oh ja, yeah, je weet iedereen houdt van jou Want jij bent een engel Betovend betoverend een prachtige vrouw Voor mij van ons schatbare vaarden Oh Julia, jij maakt alle mensen steeds blij Jouw lach is aanstekelijk een wonder Jij bent elke dag weer de hemel voor mij Oh Julia, ik kan nooit meer zonder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 Julia, Henk Dame. Hè. Ja, heerlijke muziek hier vanaf de tolweg Tina. En uh, we gaan verder met Jeffrey Kuipers. En zijn nieuwe single Gelukkig Zijn. Ik Hou altijd rekening met een ander. Toch zeg ik altijd wat ik voel en denk. Er is geen minst die dat bij mij verandert. Zo blijft ook elke dag een godsgescheid. Ik word gek van al die onzin en verhalen Dus iedereen in me maar zoals ik ben Ik speel met de dag, soms feek ik mijn lach Maar altijd blij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 liggen al op straat. Het laat me koud, ik kan er tegen. Al denk ik, hoor eens wie het zegt. Kijk nou maar eens eens naar jezelf. Voor ik met jouw woorden een Want ik word gek van al die onzin en verhalen. Dus Ik speel met de dag, soms weet ik mijn lach. Er zijn Jeffrey Kuipers en zijn nieuwe single. En we gaan door met Jannes en Graddame, Want samen hebben zij dus ook een nieuwe single samen uitgebracht. Doe mij een borrel en een biertje. Hey, lief, mijn kameraad, Ik heb je lang niet meer gesproken. Ik wou je nog bellen om te vragen hoe het gaat. Het is er niet meer van gekomen.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 Voor mijn vriend, dan vieren wij het leven. Gewoon een avondje gezellig met mijn vriend, wij vieren onze geluk. Doe mij een borrel en een biertje voor mijn vriend. En als je straks dan naast me niet meer op zijn benen slaapt, zal ik je naar de taxi dragen. Hey, Mijn vriend, dan vieren wij het leven. Gewoon een avondje gezellig met mijn vriend, wij vieren ons geluk. Doe mij een morrel en een voor mijn vriend. En als je straks dan naast me niet meer op eigen benen staat, zal ik je naar de taxi dragen. Taxidraven. Oh ja. Zo, dat waren ze dan. Jannes en Graddame. En ja, doe mij een borrel en een biertje. Hé, hey, Fred, hij hey, Draai nog eens een plaatje. Zeker. Doe Fred Belles, waar ben je nu? Tot 7 uur is dit, en tot op Mijn naam is Fred Heij. goedenavond. En heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen? En begin je nu pas te eten? Dat het in ieder geval mag smaken. Er zijn van die momenten, dan ben je even terug. Dan is het, of het jou weer voelen kan. Tja, vakantie liefde, het was een feestje elke dag.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 die werken Wacht er al, Wacht dan, alsjeblieft op mij. Wacht dan, alsjeblieft op mij. Wil Fritz en waar ben je nu? Nou, lekker een lekker de gauw houden van uh, gewoon André. André en mijn concurrent. Zou ontspannen? Dan had ik zonder meer mijn huis aan kant gehad. Ik loop even naar de kroeg en koop daar een flesje wijn. Dat jij nog aan meteen bent, dat vind ik het fijn. Zet het maar, wat brengt jou iedereen? Er zit je iets dwars, draai er niet omheen. Ja, ik weet dat je vriend ja, verdriet. Zo, bij deze neem ik gelijk afscheid van nu. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Zou ik zou zeggen, ja tot volgende week. Goed weekend en geniet ervan. Bye bye.